Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Op Creta is een aardbeving geweest... Vanochtend om kwart over acht onze tijd begon de grond op het Griekse eiland te trillen. De beving had een kracht van 6.0 en daarna was er nog een naschok. Bij een kerk is een dode gevallen. Een man die daar aan het werk was, zegt consulant Connie En hij werd bedorven doordat die kerk instortte. Verder van de negen gewonden zijn er zeven lichtgewond. Twee met botbreuken. En die zijn allemaal overgebracht naar ziekenhuizen in de buurt. Premier Rutte wordt extra beveiligd. Hij is mogelijk het doelwit van een aanslag of een ontvoering. Volgens de Telegraaf zijn in zijn buurt verdachte types gezien die hem in de gaten hielden. Zogenoemde spotters. In een huis in het Limburgse plaatsje Grevenbicht is een dode vrouw gevonden. De politie denkt dat ze door een misdrijf is omgekomen, maar geeft verder geen details. Ook niet over wie de vrouw is. De lava die al een week uit de vulkaan op La Palma stroomt... komt mogelijk vandaag in zee terecht. Bewoners van het Spaanse eiland hebben de oproep gekregen om binnen te blijven. Want als de lava de oceaan instroomt... leidt dat waarschijnlijk tot explosies en giftige wolken. En Douwe Bob heeft zijn concerten de komende tijd afgezegd. De zanger is het niet eens met de coronapas. En vindt het discriminatie, zegt hij in een video op Insta. Ik ga er niet mee doen. Dit is niet waarom ik muzikant ben geworden. Ik wil de mensen liefde geven en... Uh... En schoonheid brengen en mooie dingen doen voor mensen en voor mezelf een leuke tijd hebben. En het is het gewoon niet. Het is nog een vraag of mensen die een kaartje hebben gekocht voor de concerten hun geld terugkrijgen of dat hij ze op een later moment inhaalt. Het weer op de meeste plekken is het droog, maar dat blijft niet zo. Vanuit Zeeland trekt de eerste regen op dit moment het land binnen. Het waait ook stevig en het wordt een graad of twintig. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANBB.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 ...is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Summertime, in the living season A freske diner, but it's getting breezy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 Second coming If I ever slip I no need for judgment I get up when I fall While I'm hearing my heart Cold. But take a sip of your pride And spit it out At least you tried it Drop the heart Forgot the lines What well, a list of those Echoes through my mind I couldn't ask for But I'm hearing my heart You ever try? Dit was Kent Kedderaf van Son Nou, tegenover mij zit Sven Drommel. Die kan er ook geen genoeg van krijgen. En daar gaan we zo mee praten. In het tweede uur praten wij dus met Sven Drommel. En ik mag Sven zeggen. Beoogd VVD-fractieleider. Daarna gaan we praten met Clementine Lentink. Die heeft een brief ingestuurd in de Zand van krant. En die wil ons wat vertellen over het parkeerbeleid. Als afsluiter gaan wij struinen in de duinen met Gerard Scholten. Sven Drommel, Goedemorgen. Goedemorgen, Ben. Leuk dat ik hier mag zijn. Nou ja, inderdaad. Sven zit in de studio. En we hebben het net even over anderhalve meter uh, gehad. Vind je dat leuk dat het eraf is? Ik uh, kijk al heel lang uit naar deze tijd... dat we weer een beetje ja, normaal kunnen doen uh, richting elkaar. Ik uh, betrap mezelf er wel nog een beetje op... dat op het moment dat bijvoorbeeld uh, iemand dichtbij me kon staan... dat ik even een dus stapje naar, achter stapje neem. naar achteren neem. Het is er echt helemaal ingesloten. Uh, ja, is, uh, <laughs> ja. En het is uh, En ja, het blijft wel een beetje een onnatuurlijke aanvoelen. Dus daarom uh, des, te, des te fijner dat we weer een beetje... Ja, naar het uh, echte normaal kunnen gaan. Ja, ja, mensen zullen daar nog aan moeten gaan wennen. Hè? Marcel Buss had het net ook al over, over controleren enzovoort. Um, langzaam gaan wij een opmaatje maken... naar uh, de, uh, de raadsverkiezingen van volgend jaar maart. Mm -hmm. nou, jij bent uh, beoogd kandidaat-lijsttrekker. Als ik het goed heb. Correct. Die, ben je daar al een beetje aan ingewerkt? Aan die, aan die politiek die nu speelt... Nou, ik moet wel eerlijk bekennen. Op het moment dat ik werd gekozen als lijsttrekker... dat was natuurlijk in juni. Ja, dan wist ik natuurlijk niet goed wat van tevoren... wat ik kon verwachten. Uh, maar ik had er voornamelijk wel heel veel, heel veel zin in. Uh, maar eigenlijk vanaf dat moment begon, begon het balletje echt te rollen. Uh, want zoals je terecht al opmerkt... Uh, de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan in, uh, in maart van volgend jaar. En de tijd gaat nou eenmaal altijd sneller... dan, uh, dan ik me uh, uh, eigenlijk, uh, eigenlijk zou willen... Voor je het weet is de tijd voorbij. Um, dus we moesten al gauw uh, ja, aan de slag om uh, in ieder geval te gaan werken aan een uh, verkiezingsprogramma. Maar wat eigenlijk nog uh, veel belangrijker is, is om een uh, ja, goed team omheen te verzamelen. Uh, mensen op de lijst. Uh, die geval... mag, ik, mag ik voor de duidelijkheid even terug? Uh, je bent een team aan het verzamelen, maar wanneer is de officiële kandidaatstelling en de kieslijst? Um... Ja, dat is uh, interessant dat je dat vraagt. Afgelopen vrijdag uh, is het concept van de groslijst. en ook het concept van het verkiezingsprogramma. is uh, verstuurd naar de leden. Uh, dus de leden hebben straks uh, tijd om daarop uh, te reageren. En dan over uh, twee weken uh, wordt alles uh, ja, vastgesteld. Dus het is eigenlijk wel een uh, hele spannende ja, periode. En uh, ja, vlak hiervoor hebben we natuurlijk ja, hard gewerkt uh, met elkaar. Om, uh, ja, om in ieder geval een mooi uh, programma uh, neer te zetten. in ieder geval ook een uh, ja, goed team uh, omheen te verzamelen. In ieder geval mensen die er ja, allemaal een beetje op dezelfde manier in staan. Mm -hmm. Dus uh, positief. Over het algemeen ook uh, ja, nieuw en fris. Eigenlijk net, uh, net, uh, net als hoe ik zelf uh, in de race sta. Uh, maar wat ik voornamelijk wel heel erg belangrijk vind... is dat iedereen uh, van mening is dat we er met elkaar uit moeten gaan komen. En ik denk dat dat uh, heel erg belangrijk gaat worden straks in onze fractie. Uh, maar wij zitten straks, als het goed is, niet alleen... Uh, nou ja, als het goed is zitten we alleen in de raad. Maar ik denk dat dat een utopie is. En dat gaat langs als leven <laughs> niet gebeuren. Uh, maar die strekking dat we eruit komen met elkaar binnen de fractie... Ja, dat moet straks natuurlijk ook uh, ja, zo blijken uh, in de raad. Dat ja, we daar, in ieder geval uh, samenwerken en dat we er met elkaar uit gaan komen. Dat is uh, iets waar je het al eerder over gehad hebt. Hè? Bij jouw bekendmaking dat je uh, naar voren geschoven bent. Mm -hmm. Je zegt de groslijst is klaar, het verkiezingsconcept... Is klaar en binnen twee weken wordt er een algemene ledenvergadering gehouden? Exact. Staat Belinda Gurdensen op de groslijst? Belinda Gurdensen staat niet uh, op de groslijst. Uh, en dat heeft uh, ja, ongetwijfeld uh, meerdere redenen. Misschien dat u Belinda dat uh, onder andere kan vragen. Maar uh, binnen de VVD hebben we nou eenmaal de regels... dat je na een x-aantal uh, raadsperiodes... Periodes. dat je plaats moet maken eigenlijk voor, uh, ja, voor nieuwe mensen. Dat is een beetje... Uh, ja, de frisse blikken in de partij... en uh, dat je ook weer andere mensen de gelegenheid geeft... om, uh, om uh, er wat van te maken in ieder geval. Is dat ook niet iets voor jullie landelijke voorman? Uh, dat zou je denk ik het beste aan onze landelijke voorman uh, zelf uh, kunnen vragen. Maar hij heeft er nog uh, altijd uh, heel, veel, uh, heel veel zin in. Uh, en dat is natuurlijk uh, ja, een van de belangrijkste pijlers. Want als je er geen zin in hebt... dan straal je dat ook niet uit. Nee. En dan uh, kun je er nooit wat van maken met elkaar. Nou ja, hij, uh, hij, ga, hij wil nog. En we gaan... Uh... We zijn nog steeds dat onderhandeld, dus we gaan horen wat daar hopelijk een keertje uitkomt. Ja, en hopelijk zo spoedig mogelijk, want daar ja. is Nederland wel uh, bij gebaat. Ja. Een keer, nou, ook een keer aan toe. Uh, wie, wie schrijven jullie uh, programma? Nou, dat is... Uh, dat, uh, uh, je hebt uh, het over uh, een team wat jij om je heen wil hebben. Nou, de namen die krijgen we vanzelf wel een keer uh, te horen. Precies, die krijgen jullie vanzelf wel een keer uh, voor. Maar ja, wie, wie, wie, wat, wat zijn dat voor mensen die dat schrijven? Um, Verse uh, oude lui... Het is natuurlijk een combinatie van beide, uh, Maar wat ik vooral heel erg leuk vond... dat was op het moment dat bekend was geworden dat ik lijsttrekker was. Nou, ik ben natuurlijk een nieuw gezicht. Maar dat heeft kennelijk ook mensen geïnspireerd... die uh, tot dusver niet betrokken waren in de politiek... om zelf ook een keertje uh, iets te gaan doen voor Zandvoort. Die uh, liepen al langer rond met het idee om iets te gaan doen voor Zandvoort. Uh, maar dit was kennelijk een, een goed moment om er uh, ook te, in ieder geval mee te doen. En ja... Ik vind het, vind het belangrijk dat als je straks met z'n allen... voor een verkiezingsprogramma moet gaan staan... dat juist die mensen die op een verkiesbare plek komen te staan op de lijst... en die ook hebben aangegeven... ik wil in de gemeenteraad wat betekenen in Zandvoort... Ja, dat, we, dat uh, met die mensen hebben we samen dat uh, programma geschreven. Uh, en daarnaast hebben we natuurlijk ook nog uh, ja, veel oudgedienden, met veel uh, dossierkennis... met veel uh, uh, know-how van uh, hoe het nou eenmaal werkt in de politiek. Ja, die kennis gebruik je natuurlijk ook... Dus in die zin proberen we een beetje van, uh, van beide kanten uh, te profiteren. Oké, okay, dus ik, ik, als ik het distilleer, dan mag ik een, uh, een mix van oud en jong verwachten. Mm -hmm. uh, met jong zeg ik zelf al: dat zijn lui die uh, eigenlijk nog niet in de politiek gezeten hebben. maar er wel graag wat voor willen doen voor Zandvoort. Um, er is een cursus geweest: omgaan uh, met politiek. Um, kom eens in kijken in de politiek. Ben je daar geweest? Daar ben ik geweest, ja. Hoe ik, ben, was dat? Uh, ik was deelnemer van de eerste sessie. Uh, dat was uh, op het begin, ook nog wegens corona, was dat via Teams. Dus ja, dan mis je toch altijd een beetje die uh, dynamiek in ieder geval met elkaar. Alleen uh, de laatste het dagdeel, dat was uh, wel fysiek. En dat was ook op het raadhuis. En toen hadden we ook het onderdeel uh, speeddaten met, uh, met raadsleden. Daar ben ik uh, zeer benieuwd naar. Dus dat was in ieder geval voor mij in mijn positie. Want echt vlak daarvoor uh, was ik verkozen als uh, lijsttrekker voor de VD, VVD. Uh, dat was natuurlijk wel een beetje... Ja, net iets andere setting, maar tevens ook een heel goed uh, ja, moment om kennis te maken, ook uh, met elkaar. De, de grosopmerking opmerking uit die cursussen, alle twee, is dat uh, men meer over elkaar aan het praten was... als men, mensen enthousiast te maken voor de politiek. Ja, ik heb dat eigenlijk in de eerste sessie niet, uh, niet ervaren. Uh, ik ben, ben natuurlijk niet uh, aanwezig geweest bij die dates uh, onderling tussen de cursisten en uh, de raadsleden. Alleen ik kan in ieder geval wel meegeven dat de gesprekken die ik heb gehad uh, met raadsleden, ook van andere partijen dat die in ieder geval uh, positief waren. Dus, uh, maar het is misschien ook een beetje hoe je er zelf in staat. En uh, je oog staat uiteindelijk ook een beetje wat je zaait. Je uh, en als ik er met een uh, glimlach uh, tegenover ga zitten... dan is het natuurlijk heel lastig... Om, uh, ja, om er niet in ieder geval een leuk gesprek met elkaar van te maken. Nee, dus, dus je hebt daar wel wat geleerd? Ja, ik heb zeker, uh, ik heb zeker al wat, uh, wat geleerd. En uh, het is natuurlijk altijd een beetje aftasten... Ook, uh, ja, of je, of je uh, ja, goed met elkaar ligt. Ik denk uh, dat dat in ieder geval ook zeer, heel erg kan bijdragen... aan uh, ja, aan een goede samenwerking in de toekomst. En voornamelijk dat er met elkaar uit willen komen. In, uh, in dit korte gesprek heb je ongeveer al drie keer, vier keer samenwerking uh, laten vallen. En dat heb je de vorige keer ook gezegd en daar is niks op tegen. Mm -hmm. um, ik moet dan toch constateren dat uh, drieënhalf jaar geleden... bij de verkiezingen kwam er een breed, breed gedragen raadsprogramma. Dat heeft het uh, uh, niet volgehouden. Um, toen kwam er na de val van uh, dat Geert Kuipers opgestapt is... Kwam er weer een nieuw, uh, een, een nieuw college. En vervolgens struikelt het nog een keer over een aantal punten. En we zouden hetzelfde doen. als dat we afgesproken hadden. drieënhalf jaar geleden. Mm -hmm. hoe, hoe zie je dat dan, die samenwerking? Want ik zie hem kapot gaan. En jij bent heel erg enthousiast, dat begrijp ik. Ja, natuurlijk. Nee, maar het is twee keer gestruikeld. Nou, ik heb altijd een beetje de strekking van. Uh, als je doet wat je deed, dan uh, krijg je wat je kreeg. Uh, dat klinkt misschien uh, heel simpel, maar zo simpel kan het misschien ook wel gewoon zijn. Uh, Zolang je zelf er maar gewoon vanuit gaat dat je... Natuurlijk, uh, je, je mag kritisch zijn. Maar wees dan kritisch op de ideeën. Uh, nou, bijvoorbeeld, jij kan een heel uh, een, niet goed plan hebben in mijn ogen. Uh, maar dan uh, zal ik eventueel kritiek hebben op dat plan. Mm -hmm. En uh, niet zozeer niet dat, ik, dat ik ben een, een nare fan vind. Dat staat, staat helemaal los van elkaar natuurlijk. Uh, en zolang je dat los van elkaar kan blijven zien... Uh, ja, dan zijn daar in ieder geval wel uh, ja, zijn kansen om er in ieder geval met elkaar uit te, te komen. Maar ja, ik, ik ga toch terug... Want daar heb ik nog een antwoord op gekregen. Um, de eerste keer was het een D66-verhaal. De tweede keer was het een VVD-verhaal. Mm -hmm. um, hoe, hoe kijk je daarop terug? Wat er toen gebeurd is? Ja, ik vind dat zelf uh, heel erg teleurstellend. Uh, zeker ook gezien uh, de tijd van het moment dat het uh, ja, uit elkaar viel of uh, misliep. Het spaak liep. En uh, het moment dat, het, dat de verkiezingen zouden zijn. Ja, dat is er nog maar een hele korte tijd uh, in principe. Dus ik zou denken, uh, ja, zet je eroverheen. En uh, maak er in ieder geval, probeer er nog iets van te maken met elkaar. loopt uh, loop de race uit, maar dat is uh, ja, helaas uh, niet gelukt. Uh, maar dat is nou eenmaal gebeurd. En mm -hmm. zoals ik al zei, we hebben nu een uh, ja, team met in ieder geval frisse mensen... die allemaal met de neusen dezelfde kanten <tie> opstaan. Kijk, de, de onderlinge discussie is natuurlijk heel erg goed. Dat juich ik ook alleen maar toe. Uh, daar word je denk ik alleen maar uh, sterker van, van met elkaar. Zolang je maar gewoon uh, het besef hebt dat je er met elkaar uit wil komen. Dat is mooie woorden... Uh... Er zijn mensen die volgen de politiek in Zandvoort. Dat zijn mm -hmm. er tussen de 350 en 400 500 mensen. Uh, die zien ook veel rustzakjes zitten bij uh, raadsleden. Want die uh, kent die en die heeft die gekend. Speelt dat mee? Oude raadsleden tegen jonge raadsleden? Dat kan uh, ongetwijfeld uh, wel, wel meespelen. Mee Ik uh, kan me ook wel goed voorstellen dat uh, ja, oude <kuggen> raadsleden... wellicht ook uh, ja, meer tijd hebben om, uh, om te besteden aan hun, aan hun raadswerk... Uh, dat kan natuurlijk dat heel dat. positief zijn. Maar dat kan dus ook een uh, open valkuil uh, wezen. Uh, want op een gegeven moment... Ja, je kan zo ver doordraaien of doorgaan op de details. Ja, daar is denk ik wordt uiteindelijk ook niet uh, opgediend. Of, maar je wilt meer hoofdlijnen? De hoofdlijnen zijn het belangrijkste. En ik denk als we echt uh, ja, vaart willen maken... Uh, ja, vaak natuurlijk ook, uh, krijgen, krijgt de raad of de gemeente het commentaar... dat het uh, ja, nogal stroperig kan zijn... Ja, op het moment dat je invloed wil gaan uitoefenen op al die hele kleine details. Ja, dan, uh, dan werkt dat in ieder geval een voorspoedige realisatie natuurlijk, komt dat niet ten goede. Ga je dan op de stoel van een ambtenaar zitten? Als je dat doet? Nou, wellicht wel. En uh, wellicht, uh, kijk, we, de, we huren natuurlijk ook genoeg experts in die, uh, die een plan voor ons uh, uitwerken. Uh, ja, en als blijkt dat, dat plan uh, een mooi plan is, ja, dan kunnen we op een gegeven moment ook gewoon, uh, laat ik zo zeggen, het succes vieren. Ja, dat ben ik een dat eens. Dan, dan dan je niet dat is iets met dat, elkaar dat... kunnen realiseren. In plaats van uh, ja, dat we gaan bakkeleien over uh, ja, een bankje... of dat iets meer naar voren of naar achter staat. Dat is een mooi voorbeeld, dat bankje. <lacht> <lacht> ik lees dat het boulevard wordt opgeknapt. Maar ik weet nou nog steeds niet waar het bankje komt. Maar dat... Als er maar een bankje komt. Als... Dan hebben we in ieder geval iets om op te zitten. <lacht> ja, ja, goed. Hey, um, jonge politici. En wij hebben altijd met een, vaak met jonge politici gesproken. Hè? Met Martijn en... en en Lisa en dat soort mensen, allemaal jong. De ouder niet, uh, met respect voor de ouderen overigens. Maar het valt mensen op dat een partij die babbelt en de slotzin is, dus wij stemmen tegen. Dan is de volgende partij aan de, aan de beurt, die doet een babbel en wij stemmen voor. Mis je dan de discussie niet? Kan je niet nou vragen van waarom stem je het voor en waarom stem je tegen? Dat wordt gemist in zijn antwoord. Dat lijkt me in ieder geval ook een mooie kans om het, ja, het een en ander iets uh, te nuanceren. En dat uh, kan wellicht ook meer uh, ja, begrip opbrengen bij de ander uh, waarover je nou eenmaal uh, discussieert. Uh, ja. Zeker. Zeker. Kijk, tegen zijn, uh, dat is natuurlijk heel erg makkelijk. Uh, maar ik denk dat zandvoort uiteindelijk gediend is bij, uh, bij oplossingen en uh, ideeën. ja en Nee is altijd heel makkelijk uh, gezegd en die kom ik ook wel heel vaak tegen op, uh, op Facebook. Maar waar ik behoefte aan zou hebben als antwoord te zijn, en ik denk met mij nog velen, is gewoon een oplossing... Wat vind je van het Facebook-gekrakeel? Uh, en dan, dan wil ik gelijk even het, het, het, het, het eisen erbij nemen over het parkeerplan. Nou ja, het financiële stuk van het parkeerplan. Ja, ik, uh, ik kijk maar niet meer zo heel vaak uh, op Facebook. Want uh, ja, ik word er niet heel veel vrolijker van. En ik denk dat uh, met mij uh, ja, vele Facebook tegenwoordig een beetje naast zich neer, neerleggen. Het is dus een beetje ja, roepen, roepen in de leegte. En uh, er komt weinig constructiefs uit. Maar ja, dat is uh, af en toe ook helemaal niet erg, hoor. Want... Uh, het is natuurlijk ook goed, heel goed om juist uh, ja, de problemen te signaleren... Uh, en af en toe de, de vinger op de serre plekken uh, te leggen. Maar als dat een of nou eenmaal gebeurd is, ja, dan moet er natuurlijk wel weer uh, verder gegaan worden... <kijkt> en uh, wellicht een goed idee aangedragen worden. Want dat iets niet deugt, ja, daar hebben we in principe helemaal niks aan. Nou, ik kom hier ook op omdat de VVD nu al via Facebook geroepen heeft... dat ze tegenstemmen aanstaande dinsdag. Dat, is dat goed? Um, nou, iedereen kan zich in ieder geval wel al voorbereiden uh, op, op, wat, op, wat, op wat gaat komen. En ik denk als je uh, de commissievergadering hebt, uh, hebt uh, gevolgd, uh, dat je ook tot die conclusie was gekomen. Dus in principe is, dat, uh, is het geen nieuws. Nou ja, het is uh, voor een heleboel mensen Facebook-nieuws. En als je dat uh, even terughaalt, dan staat er een partij onzin onder. Uh, dan is er honden geen brood van. Ja, dat is denk ik alleen maar de uitdaging uh, voor ons ook straks om, uh, om daar duidelijker in, uh, in te zijn. Oké, okay, dus meer beter, hoofdlijnen? Beter, beter te communiceren, uh, <laughs> meer hoofdlijnen. Uh, want ja, je, wat je vaak ziet gebeuren is dat het verhaal een beetje zijn eigen leven begint te, te, te krijgen. En op een gegeven moment ja, staat het haaks op, uh, op de waarheid en hoe het nou eenmaal echt in elkaar zit. Mm -hmm. uh, en dat is jammer en een gemiste kans. En ik denk uh, ja, dat we dan onszelf alleen kunnen, kunnen aanrekenen. Oké, okay, dus een uh, betere samenwerking, maar dan wel op inhoud. Uh, over inhoud gesproken. Uh, ik heb je net een stukje laten lezen over... de speelruimteplan is nog geen hamerstuk. In 2017 is men daarmee begonnen. Het lijkt wel een watertoren. Daar zijn ze in 2005 mee begonnen. Mm -hmm. uh, dat een hè? <laughs> ja, of, maar ja, als jong politicus, wat, wat, wat zie je dan hier? Denk je dan niet gewoon van zet dat ding neer en klaar? Inderdaad, dat, uh, dat zou ik denken, ja. Er is natuurlijk heel veel behoefte uh, aan, uh, aan speelruimte... Uh, kijk maar eens zoals bijvoorbeeld uh, het uh, Timmerdorp is. En uh, kinderen kunnen ja, de vrije loop met hun creativiteit. Wat betreft uh, vlonders, pellets en uh, hamers en spijkers. Ja, dat is natuurlijk uh, geweldig. Uh, dus ik denk dat we ook uh, ja, met elkaar goed moeten na nadenken... waar hebben de nou die kinderen echt uh, behoefte aan. Uh, en gun ze dat gewoon. Ja, ik denk uh, egaliseren, twee doeltjes en je bent klaar. Maar goed, het zal wel een heel uh, moeilijk plan worden. Ik ben ook zeer benieuwd wat hier, don wat hier dinsdag uitkomt. Want ik denk dat met jou nog veel heel erg benieuwd zijn. <laughs> <laughs> En ik uh, uh, als je de commentaren van de PVV op D 66 leest... en ook gehoord hebt, dan, uh, en dat is dan geen hamerstuk... Ja, daar kan je natuurlijk over denken wat je wil. Um, laatste vraag van mij, misschien dat Gert nog eentje hebt. We um, mm -hmm. hebben het uh, de vorige keer ook over je beroep gehad. Hè? Um, lijsttrekkerschap en fractievoorzitter gaat een aardig wat, uh, wat tijdbesteding uh, in zitten. Dat klopt. Heb je al een idee hoe je dat gaat combineren? Nou, ik heb nu eigenlijk al aan de lijf uh, mogen ondervinden hoeveel tijd het uh, in beslag kan nemen. Want dan kan je vertellen dat verkiezingsprogramma, dat schrijft uh, zichzelf niet. Uh, en ja, dat team dat maakt zichzelf ook niet. Uh, dus daar is de afgelopen tijd ook heel veel tijd in gaan zitten. Uh, ja, en ik merk dat je ja, in ieder geval die balans uh, ja, moet zien te vinden. En af en toe uh, ja, mijn vriendin ook een beetje lief aankijken dat ze uh, mij af en toe ook die tijd, uh, tijd gunt. Maar dat, uh, dat gaat helemaal goed komen hoor. We hebben nog 30 seconden voor de laatste vraag van Gert. Ik heb twee aanvullende kleine vragen. Wat is je leeftijd? Ben je de jongste? De nou, ik Wordt ben 27 en volgens mij ben ik daarmee niet de jongste. Oké, okay. dus dat kan nog jonger. En de laatste vraag is eigenlijk een opmerking. Over twee weken komt de grosluis bekend. Kan ik je nu vast boeken voor die zaterdag erop? Goedemorgen Zandvoort, want dan willen wij graag... Als eerste die naam horen. Ja, je zet me natuurlijk wel uh, een beetje voor het blok zo. We kunnen uh, dat nu regelen dan. Uh, je, je, je krijgt een hele voorzichtige ja van mij. Oké, okay, ik hou je er dan. Ik bel hier. helemaal goed. Nou, in, ieder, in ieder geval uh, verwachten wij wel dat wij op de perslijst komen te staan... zodat we in ieder geval wat kan inlezen. Heel graag. Ja, Sven, ontzettend bedankt voor dit uh, gesprek. Ja, ook en, en we hebben. gaan elkaar uh, de eerstkomende 4,5 jaar zeker nog een paar keer spreken. Dank je wel. Naar Pompeli van Bastille, als ik het allemaal goed uh, geluisterd heb. Uh, wij gaan praten met mevrouw Lenting. Goedemorgen. Goedemorgen. Nee, goedemorgen. Um, u uh, heeft een aantal uh, dingen in de krant geschreven. Um, ja? over, uh, over hoe men met Zandvoort omgaat. En dat is dus nogal erg aan een aantal dingen. Wat is uw groot, grootste ergernis? Op dit moment uh, het parkeerbeleid in Zandvoort. Um, er wordt nu een stuk behandeld. En dat ja. is een financieel stuk. Um, ja. Er is toch geen plan bekend over parkeren? Dat klopt. En ze doen, vind ik, uh, wel alsof er een plan uh, ligt. En dat is nou precies de grootste ergernis. Uh, in de commissievergadering, het, het plan dat voor ligt... behandelt niet alleen maar de aanschaf van de parkeerzuilen, zoals uh, mevrouw Verheij zegt... En dat plan doet en nog een aantal andere uitspraken. En als dat wordt vastgesteld, dan zijn ook de andere uitspraken definitief geworden. Wel Welke uitspraken... uitspraken? Nou, Bijvoorbeeld uh, hotelvergunningen die afgeschaft worden. Uh, bijvoorbeeld dat echt in heel Zandvoort overal dat soort parkeerzuilen geplaatst gaat worden. Dat is nog geen moment besloten. Nou, daarom vraag ik ook, um, je kan wel tegen een parkeerplan zijn, maar er is toch geen plan? Dat is precies het uh, vervelende. Wij u, u, ik... hebben ja? um, de raad, die uh, heeft een uh, kadernota parkeerbeleid vastgesteld. En uh, in die kadernota, dat was in september 2020, yes. in die kadernota daar staan vier fases genoemd. Waarvan de derde fase de beleidsuitwerking is. En dat er beleid aangepast moet worden. Aange, vastgesteld moet worden. Nou, die fase. Die slaan ze gewoon over. Fase 1 is gebeurd. in 2019. daar is geïnventariseerd. Uh, naar de parkeerdruk. Dat is een uitgangspunt geweest. Alhoewel. Uh, dat onderzoek was in de maand mei. met slecht weer. Nou, en het was zelfs voorseizoen. Nou, dan kan nou, je dat niet. Nee, dan kan je niet echt de parkeerdruk uh, vaststellen. Dan was fase 2 de kadernotenparkeerbeleid... die is in september 2020 vastgesteld. Fase 3 zou het beleid vaststellen. Maar dat is helemaal niet gebeurd. Er is wel een plan van aanpak vastgesteld. Maar een plan van, het plan van aanpak geeft alleen maar uit... Uh, van welke zaken moeten er onderzocht worden... Fase 4 is het uitvoeringsprogramma. Nou, daar zitten we nu in. Want uh, als er toestemming wordt gegeven aan mevrouw Verheij om 3 miljoen in de begroting op te nemen en 3 miljoen te krijgen om parkeerzuilen te bestellen, dan ben je eigenlijk al helemaal voorbij je beleid. En dat is een uh, heel groot probleem. Suggereert uh, dit stuk, dit financiële stuk. Um een parkeerbeleid, elke voor krijgt één vergunning... en voor de rest planten we wordt vol met parkeermeters? Ja. Dus fiscaal? Ja. Dat suggereert het stuk. En dat werd ook zo gesuggereerd... Uh, in de commissievergadering. Nou zijn er een aantal partijen... die uh, laten al blijken dat ze het uh, niet helemaal mee eens zijn. Hè? Want uh, die, die ruiken natuurlijk ook de suggestie. Ja. Uh, de VVD die gaat al tegenstemmen. Dat, uh, dat was uh, even net nieuw, ja. Daar ben ik heel blij mee. Nou, het staat op Facebook, heb ik uh, van de week gelegen. Ja, precies, op Facebook, ja. Um, heeft u ook contact met andere partijen? Op dit moment niet, ik ben geen politieke partij. <laughs> nee, nee, nee, maar u kunt natuurlijk wel... Uh, uh, um... Ik spreek ook niet voor mezelf. Alleen maar, ik spreek namens een groepering van ongeveer 130 logisch verstrekkers in Zandvoort. Ah, dat is de, de, de hotellerie en de pensioen? Nee, meer de pensions okay. en de kleine verhuurders. want ja. de grote hotels uh, op een enkeling na doen hier niet aan mee. Dus de, de simmervrij uh, pensioen? <laughs> Zoiets, ja. Ja, ik probeer het de een beetje klein te maken. Uh, ja, als... en de appartementen, waar ja, er ja. zijn, zijn... Dus die zijn groter of kleiner. Er zit verschillen, ja. Maar het zijn er 130 mensen of... Instellingen. Uh, wij vormen met elkaar een, een groep. En wat wordt er zo al besproken in die groep? Nou, uh, in eerste instantie uh, bespreken we wat, uh, al, alle problemen waar we tegenaan lopen. Nou, nu, en dat is dus onder andere komt dat parkeren telkens naar voren? Ja, nu uh, komt dat parkeren naar voren. Hè? Er zijn heel veel uh, hotels en pensions die hebben per, per kamer of per zoveel kamers een extra uh, parkeervergunning. Uh, Bent u bang dat dat vervalt? Nou, dat staat en passant dus ook in dat stuk... dat de hotelvergunningen worden afgeschaft. Hotel- en toeristenvergunningen. Oké, okay, um, de tweede wat ik daar uh, ook heb gelezen... is dat er differentiatie komt in, uh, in, in, in parkeermeters die moeten duurder worden. En ja. um, de grote parkeerplaatsen moeten goedkoper worden. Ja. Um, ik, ik, zie, dat... ik zie een verschil van twee kwartjes. Is dat niet genoeg? Nou, ik denk dat het ook weinig uithaalt. Kijk, als je zegt van uh, wat het voorstel is om uh, parkeerterrein De Zuid... en de boulevard wat goedkoper te maken... ja, dat, dat zijn of echt absoluut onvoldoende plekken. En dan ga je zeggen, dan gaan ze niet, ze niet meer in de wijken parkeren. Ze. Natuurlijk gaan de dagtoeristen uh, ook in de wijken parkeren. En dat betekent dan dat er weer een extra parkeerdruk komt... Op de buurt, uh, nou, uh, rond de uh, Brede Rode Straat, en uh, Engelbertstraat, de Metskerstraat, heeft er veel last van. De Van Lennepweg, de Tollenstraat, de Martines Nijhof, Witteveld. Dat is allemaal uit een onderzoek gekomen. Dat is ook vastgesteld. De hoogste parkeerdruk ligt in de buurt rond de Brede Rode Straat, rond de Martines Nijhof en de Tollenstraat, dus zeg maar Oud-Noord. Ja. En als, als je daar parkeermeters gaat zetten. dan denkt de dagtoerist. nou ja, dan drink ik maar een biertje minder. Op stand. <lacht> ja, die, ja, die kant gaat het dan wel op waarschijnlijk. Ja, dat is onze verwachting. En dan zit je weer met de discrepantie. tussen bewoners parkeren. en uh, dagtoeristen. Maar ook de verblijfstoeristen. waar wij dan uh, in eerste instantie ons mee bezighouden. De verblijfstoeristen kunnen ook nergens terecht op deze manier. Ja, dat wordt heel makkelijk gezegd. Sorry voor de onderbreking, maar die gaan dan maar op Peesuit staan. Ja, nou, dat is heel makkelijk. Uh, er staat ook als aanbeveling in een eerder rapport... aan de rand van het dorp en op Peesuit. Mm -hmm. Toen ben ik eens gaan zoeken in maart. Wat bedoelen ze nou met de rand van het dorp... Daar wordt de hele Zuidduinrand mee bedoeld, want voor de rest is er geen rand van het dorp met parkeerruimtes. Nee. Hoe kan je nu? Uh, bijvoorbeeld, je hebt een uh, appartement uh, gehuurd in de Zeestraat. En dan ga je je auto parkeren in, uh, aan de Zuidduinrand. Nou, dat lijkt me erg prettig. Ja, dus, als je auto ja. nodig hebt, is dat niet prettig, nee. Nee, en als ik uitga van Oud-Noord, waar ook verhuurd wordt is dat al helemaal geen optie. Mensen komen niet voor strand alleen. Hè? Het is niet zo dat een verblijfstoerist... zijn auto neergooit... en dan een week later pas weer terugkomt. Nee. Mensen gaan ook de omgeving bekijken. Ja, is duidelijk. Uh, ik heb nog een laatste vraag. Um, dit, dit plan ligt er. Maar de ja. enquête is nog niet uit. De enquête is nog niet vastgesteld. Maar wat ook niet gebeurd is... is een evaluatie... Van die uh, klikwin die er geweest is van 1 juni tot snart, uh, 1 oktober. Dat is, er is geen evaluatie bekend. Okay, dus en dan is... ga je wel iets vaststellen, je gaat dus een enorm bedrag van 3 miljoen. Ga je uitgeven en dan zit je eraan vast. Ja, dat lijkt me wel. Nou, ik ben zeer benieuwd naar uh, de komende dinsdag naar de raadsvergadering, u ook neem ja. ik aan. Uh, helaas nou ja, is... we hebben ook uh, alle uh, uh, raadsleden een brief gestuurd dat wij daar hele grote bezwaren tegen hebben. Oké, okay, nou die uh, zal ongetwijfeld gelezen worden... en we gaan de discussie volgen aanstaande dinsdag. Uh, nog 30 seconden voor de laatste vraag. Gaat u dinsdagavond ook inspreken? Sorry? Gaat u dinsdagavond inspreken? Uh, ik ben wel aanwezig... maar ondanks dat de anderhalve meter afstand niet meer nodig is... Moeten we toch in de hal zitten? Want de publieke is nog niet af, uh, ingericht. Oké. Okay. En uh, als laatste opmerking: inspreken bij de raadsvergadering is niet mogelijk. Oh, het is alleen bij de commissievergadering. Alleen bij de commissievergadering. Oké. Okay. Nou, dan gaan we dus niet door. Maar mevrouw Landing, bedankt, ah, bedankt voor bedankt. uw tijd. En uh, nou, we wachten met spanning dinsdag af. We wachten het af. Ja. Prettige okay. weekend. Prettige weekend. Wow. This ain't no place to be if you plan on being a stop. Let me tell you, it's always cool. And the boss don't mind sometimes if you at the food, at the car wash. Whoa, whoa, whoa, whoa, Talking about the car wash. Car wash yeah. I'm on y'all and see. k ik heb meer jouw muziek <lacht> kan niet ja, Gerard ben je aan de lijn ja, Anderlein. ja ik, ik ben aan de lijn okay. ja. hey, hey, goedemorgen goedemorgen um, in ons vorige heb ik onder andere gezegd dat het mij opgevallen was dat in de contacten die ik de laatste tijd veel heb gehad met het Nationaal Park Zuid Kennemerland dat het daar beleid is om absoluut niet buiten de paden te komen ja. Terwijl bij jullie het, uh, het, uh, het adatum is struinen in de duinen. Dus gaan zoveel ja. mogelijk op pad. Wat is nou ja. het verschil? Is dat beleid of is dat de natuur die het een en ander niet toelaat? Ja, nou, het, het, ten eerste is het beleid. We hebben het altijd gehad, hè? struinen uh, in, in, in de duinen. Alleen, wij uh, kwamen er nooit zo, we maakten er nooit zo heel veel reclame uh, voor... Uh, maar nu, uh, omdat de boel zo verruigd is... Hè, do door de CO2-uitstoot, uh, het warrelt altijd stikstof naar beneden... dan krijg je enorme verruiging uh, van het duin. Overal groeit gras. Ik heb wel eens uh, oude dames gesproken hè, van de jaren of negentig. Die wandelden hier, maar die wandelden hier 70 jaar geleden ook. En toen was het duin echt nog duin. Dus het was alles zand en stuifkuilen. En, uh, en als je dat nu ziet, is het zelf enorm groen geworden... Uh, behalve de damwetten, die, die trappen dan wat open en uh, nog een beetje open. De vele bezoekers en uh, bepaalde projecten om de nieuwe stuifkuilen open te trekken zeg maar, met machines om het duin maar te laten stuiven. Dus dat, ja, dat is beleid. En uh, nou, het publiek die, uh, vaart er wel bij, zeg maar, hè, want die, mag, uh, die hebben veel meer natuurbeleving. Wat je, staat. je mag overal... Ja, dwars doorheen, behalve in de verboden gebieden natuurlijk... waar het water gewonnen wordt. Maar uh, ja, nee, dit, dit, dit is een van onze... Ja, parade, Sterke punten. Ja, paradepuntjes, zeg maar. Uh, dus net, net als, als, als de damherten is het eigenlijk ook zo... die je altijd ziet het struinen in de duinen... en de afwisseling van water in natuur... Dus die drie dingen, dat, uh, ja, daarom komen mensen graag naar de Amsterdamse waterleidingduinen. Maar het is niet zo dat in het Nationaal Park zuid Kennemeland meer zeldzame flora bloeit? Uh, nu wel nog hoor, ja nu wel. Wat, die hebben ook veel minder damherten, dus die vreten niet al die plantjes op. Bij ons vreten ze tot nu toe nog uh, alles op. Okay. Maar we zijn aan de, ja laten we het zeggen, de winnende hand. Uh, omdat er uh, minder damherten lopen nu. En uh, je merkt al in die exclosures die we hebben. Dus die proefstukjes die we ingerast hebben. waar geen dam uit te kunnen komen. Nou ja, daar, daar, daar bloeit het na een paar jaar. Uh, enorm mooi. Daar komen weer plantjes terug. Zoals slangenkruid en ossetong en uh, springzaad. De bramen doen het daar uh, heel goed. Uh, het, anders buiten de exclosures vreten die dammen het allemaal op. Dus we hebben er alle vertrouwen in over een paar jaar. Dat het bij ons ook weer uh, qua, qua bloemen en qua evenwicht dus in de natuur uh, ja, uh, gaat uh, herstellen. Maar begrijp ik dan dat als er minder dammen te zijn, dat je zometeen ook niet meer kunt struinen in de duinen? Ja, nee, nou dan begrijp je het verkeerd. Nee, okay. dat, <laughs> dat blijft <laughs> Nee, dat blijft juist. Want uh, ik weet ongeveer, zo'n 25 jaar geleden, dat ik in dienst kwam. Uh, toen was een beetje de omslag. Toen, toen was het nog zo via de IVN en de KNNV. En een beetje de uitstraling. Niet te veel kapot trappen of zo. Maar nu, uh, ja, je, hoeft niet, uh, je moet geen plantjes of, of paddenstoelen vanzelf. Daar ga je niet expres tegen aanschoppen of, of, of plukken. Dat is allemaal dat is verboden. Maar je mag gewoon uh, struinen over. Het. het meeste is gewoon gras of, of helm. En, uh, of, of mosstukken, dan mag je gewoon uh, over lopen. En als je een keertje als bepaalde groepen hetzelfde paadje neemt... dan krijg je echt van die uh, ja, van die, ja, wildpaden bijna. Hè? Ja. Dat, uh, dat hebben die damherten ook, dat, die hebben, dat noem je dan wildwissels. Dat zie je van damherten, dat zie je van vossen, konijnen zelfs in het klein. Met schapen zie je dat zo mooi, hè? Bij die, als, als je bijvoorbeeld bij... Uh, Sparenwouden, dus hier die schapenpaadjes over die dijk heen. Die lopen altijd hetzelfde paadje. Dus dat zijn, uh, dat, dat hebben wij ook, de wereldwissels. En Kudde, de mensen zijn, hebben. dieren dan, Girard, hè? Ja, mensen net zo goed hoor. Ja. als je bij de ingang Zandvoort Salane binnengaat, en dan uh, heb je daar uh, de Stokmanberg. Uh, genoemd naar zelf een hele bekende zandvoorder, uh, een familie Stokman. En uh, en daar loopt een pad, en dan gaat hetzelfde pad, dat loopt dan door uh, naar de Rozenberg en naar de Tonneblink. En op een gegeven moment komt het uit bij de Ezelenberg en de Pollenberg. Dat is gewoon een paadje. Het, het, het, het lijkt wel een hele brede uh, wildwissel waar mensen, ja, die pakken die route heel vaak. Een prachtige route met allemaal mooie uitzichten. En uh, ja. Ja, nou, je hoort het wel. Ja, ja. Aan jouw enthousiasme ligt het nooit, hè? Nee, nee, nee. We hebben jou regelmatig in de uitzending. En meestal koppelen we dat aan een nieuw seizoen. Uh, we staan nu uh, aan het begin van oktober. Uh, de herfst is begonnen. Uh, wat merk je van, en wat gaan we binnenkort merken van de herfst, Want het is weer oktober... Ja, ja. Ja, nou, ze zijn begonnen weer de herten. De die is in aantocht. Ik, ik, ik zie nu al uh, verschillende bronskuilen. Uh, daar zetten ze, die mannetjes, die graven met die uh, hoeven, zeg maar, uh, de, van die kuilen. Daar plassen ze in. En zo zetten ze hun eigen territorium af. Is dat het voorspel, Gerard? Nou, dat kun je wel stellen. Ja, dat, ah. ja ze zijn heel lang bezig met het voorspel, zeg maar. Uh, een paar weken. En, uh, en, en ze zijn ook al een beetje plaats aan het bepalen. Dus de, de, de juiste, de goede plaats waar de hinden straks naartoe komen. En dan uh, zie je nu al de eerste scherm, schermutselingen tussen de grote mannen... die dan in het midden van zo'n toernooiplek, noem ik dat wel... die willen daar staan, want daar komen de hinden naartoe. En die willen ook graag, die ruiken aan die bronschuilen trouwens... Die ruiken aan de urine. Van hé, hey, dit is wel een hele stoere, sterke man. Die goed <lacht> nageslag kan geven. Weet je? Hè? En daar willen ze naartoe. En uh, ik heb het ook wel eens geroken, proberen te ruiken. ik ruik het niet. Maar die hinders ruiken dat in ieder geval. Ons dat, ja, die gaan heel dingen doen. Je ja, bent ben, ben, ben, ben ben ook geen het, <lacht> uh, Gerard, hè? Nee, nee, nee. Een en, en het, een, een, een, een, een reuk is, is vijf tot zeven keer sterker als, als een mens. Hè? Ja. De intuigen zijn allemaal veel beter dan bij ons. Dus, uh, nee, bij, bij vossen ruik je het wel. Dat is echt een enorme, uh, enorme stank eigenlijk. Dus dat ruik je altijd, uh, waar die vossen steeds uh, plassen zeg maar. Maar bij het uh, ruik ik het niet, nee. En wanneer kunnen we daarvan genieten als publiek? Nou, dat is... Van het burrelen? Ja, binnenkort hoor. Het is een klein beetje begonnen. Maar begin oktober... Uh, dan, dan, nou ja, dan is het echt een opkomst. En dan zeg maar tussen, tussen 10 en 20 oktober gaan wij ervan uit. Dan hebben we ook de excursies die staan op de website. Uh, dan is het uh, echt op z'n ja, hoogste uh, het spel zeg maar. Het bronzen, het burrelen, het, uh, de gevechten. En dat uh, nou ja, de meest, een heleboel mensen weten dat misschien wel. Bij het vliegersmonument. Uh, ja. Dus dat is eigenlijk de groene route. Als je die volgt vanaf de ingang... Uh, Zandvoortse Laan. Uh, en, en als je gewoon de route weet... met, met de platte grond, ja, dan kun je er... rechtdoor in, rechtaan uh, op aflopen. En uh, nou ja, daar... Ja, ze liggen nu al hoor. Die grote mannen... liggen er al. Hè, met die dikke nekken, die donkere nekken. En... Uh, in hun kuil. <laughs> die, die te wachten. Ja, te wachten. Dus uh, ja, het spektakel begint. En dat allemaal, je ruikt de herfst nu, hè. Je ruikt ja. echt de herfst. Want die, die, die duindoorbessen, die zijn rijp. Die, je ruikt gewoon, uh, die bladeren worden geel, bruin, rood. Dus, dus het is echt, uh, ja, ik vind het een heerlijk jaargetijde je, je ruikt de herfst, er is een omslag van die, van die mooie zomer naar, uh, wat we trouwens tot nu toe ook hebben hoor, het weer. Maar de verkleuring is er en uh, de, de, de, de vogels die die bessen gaan eten zijn in aantocht, zoals spreeuwen en kramsvogels en koperwieken. En dan met die bronstijd erbij, Spectaculair. Nou, het wordt Spectaculair. Maand. Ja, ja het wordt... dus het zal druk worden. Uh, het mag gewoon druk worden bij ons. Ze, ze, ze, ze mogen struinen bij ons. En dus, dus, je ziet ze na een paar honderd meter niet meer terug, de mensen. Oh. Weet je, kinderen gaan vaak naar het, uh, met de ouders naar het bunkerdorp. Met, uh, volwassenen die nemen een mooie vaste route die wij uitgezet hebben... Anderen gaan naar de website toe en die zoeken bijvoorbeeld uh, een route die, die, die wij hebben bedacht. De bunkerroute of, of uh, tientje, uh, tientje Amsterdamse waterleidingduinen. En tientje dan tien kilometer. Dus ja, ze kunnen alle kanten op. En uh, ja, voor ieder wat wil. Nou, ik zou zeggen aan iedere luisteraar en ook zij die niet luisteren... gaan vooral uh, struinen in de duinen in de Amsterdamse waterleidingduinen... De, ja. Heerlijk. Hebben jullie een goed financieel jaar achter de rug trouwens? Veel bezoekers gehad? Ah, nou, weet jij dat? Uh, ja, nou, uh, ten aanzien van de recreatie hebben we, hebben we niet te klagen gehad in het nee. geval. Maar het meeste ging ook weer op aan de beveiligers. Ja, precies. Maar goed. In die coronatijd, dat is gelukkig nu afgelopen. We misten de corona niet, maar wel de maatregelen. Ja. Dus, uh, maar die, die, die, die, de beveiligers die hebben zelf ook heel veel gekost. Ja. Maar... Er is nog wat over, dus ik maar... kijk al uit naar mijn kerstpakketje. <laughs> maar jullie hebben geen winstoogmerk. Jullie willen mensen in uh, aanraking laten komen met de natuur... en daarin uh, zijn jullie goed geslaagd dit jaar. Ja. Dus ik ja. kijk even naar mijn collega Ben... of die nog een aanvullende vraag heeft. Ik heb uh, één aanvraag, want vaak hebben we het dan over excursies. Zijn er excursies die uitspringen deze herfstperiode, Gerard? Nou ja, dat zijn die bronsde excursies. Hè, die, uh, die staan op de website... Dus dat is uh, www.awd.nl. Daar kun je ze gewoon uh, bekijken. Hoe druk ze al bezocht zijn, Daarom. dat weet ik niet. Dat weet ik niet, maar uh, ik zou altijd zeggen... want ze staan nog niet achter op de nieuwe struinen. Die is net uit. Oh. En uh, van oktober, november, december. We hebben er nog geen excursies op gezet, omdat... Uh, ja, die coronamaatregelen die zijn nu wel over. Maar ja, we waren er druk mee bezig. We wisten ook niet hoe dat zou lopen precies. Maar kijk daarop en daar staan uh, de excursies. En anders kunnen ze altijd naar het bezoekerscentrum bellen. Okay. Want uh, uh, ja, ik hoop weer dat we de fietsexcursies weer gaan ja. doen. Dat we ja. met de mensen onder begeleiding van de boswachter... want dan mag het wel naar het verboden gebieden gaan. En, uh, ja, en gewoon straks de wintergasten die aankomen... Dat is altijd een hele mooie excursie. Dus kijk op de website. En dan awd.waternet.nl En dan, nou... Komt het goed? Komt het helemaal goed. Ja. Hé Gerard, bedankt weer. We gaan tegen de winter, of als de winter begonnen is... wil ik een keer contact met je opnemen. Oké. Geniet van je werk. En geniet van de natuur. Gaan wij ook doen. Ja, dankjewel. Bedankt weer. Tot weekend. Oké. Tot weekend. Dag. Voor Zandvoort en de regio. Ja, dit was. Uh, Goedemorgen, Zandvoort. Nog steeds vanuit uh, de tolweg. Misschien moeten we eens gaan praten over. We weer terug kunnen naar, uh, naar Hoogland. We moeten dat gaan zien. Um, mededeling over. Uh, de de jazzconcerten in de Krocht. Het concert van Edwin Rutte. op 10 oktober is geheel uitverkocht. Dus uh, u hoeft niet te bellen naar Hans Rijmers. want uh, uitverkocht is uitverkocht. Wat hebben we nog meer? De electrical vehicle. De experience is nog op het circuit tot uh, morgen. Dus u kunt gaan kijken uh, hoe dat zit met elektrische voertuigen. Je kan ook een stukje erin rijden. De expositie van Jan Lammers is nog steeds tot 21 november in het Zandvoort Museum. En we hebben net over pluspunt gesproken. En daar gaat ook de nationale voorleeslunch voor ouderen gebeuren. En die vindt plaats op 1 oktober tussen um, half 12 en 1 uur. De deelname is gratis. Uh, zelfs de wethouder, uh, meneer Bluis, komt een stukje voorlezen. En daarna gaan we lunchen. Het programma is uh, 11.30 binnen en 1300 uh, einde met lunch. U wilt wel uh, verwachten zich op te geven, omdat er maar een beperkt aantal uh, plaatsen zijn. En u kunt zich opgeven door een mail te sturen naar e.elfrink met een f. Apenstraatje pluspunt.zandvoort.nl en Opgegeven kan tot 29 september. Uh, mocht u de e-mailadresse niet opgeschreven hebben... dan kan je dat ook gewoon kijken bij Pluspunt. Bel naar Pluspunt op 574-0330. Nou, herhalingen kunt u volgen op cfmzandvoort.nl. Aan het einde gekomen wil ik Jelme Koper ontzettend bedanken... voor de muziek en de jingles... Gert van Kuik heeft zich weer een slag in de ronde geredacteerd. Daarvoor dank. En ook voor de medepresentatie. En mijn naam is Ben Zonneveld. En ik wens jullie allemaal een prettig weekend. Ben, jij ook bedankt. Prettig weekend.